Hier en daar regen, maar vanuit het westen klaart het op. Vannacht weer meer bewolking, gaat het harder waaien en wordt het frisser. Morgen is het regenachtig en onstuimig. En tot zover het NAVIM-nieuws: 107,5 87.5, de kabel. Maastricht, de kabel. For dearest pal, you ever, ever, ever had. There'll come a time, now don't forget it. There'll come a time when you regret it. Someday, when you grow lonely, your heart will break like mine and you'll want me only. After you're gone, after you're gone away. After you're gone, and left me crying. After you're gone, there's no denying. You feel blue, you feel sad, you'll miss the dearest power you ever, ever, ever had. There'll come a time, don't forget it, there'll come a time you'll regret it. Someday when you grow lonely, your heart will break like mine, you'll want me only after you're gone, after you're gone. Zo, de deur van het tweede uur van Jazz Tournee-Generaal werd even opengesmeten. Vol met swing van de Benny Carter Big Band. En wat een zangeres die Sarah Vaughan hè. Ongelooflijk. Ik um, vertelde net aan uh, Theo dat uh, ik ooit gelezen heb in een uh, verhaal van Simon Carmichelt. Uh, wat oudere luisteraars zullen hem nog uh, herkennen. Um, dat is die man die het weer presenteerde. Nee. <laughs> nee. <laughs> dat Simon Carmichelt zo kapot was van Sarah Vaughan dat hij die LP echt werkelijk elke dag tien keer opzette. Totdat zijn vrouw een keer aan hem vroeg. schat vind je het nog ik echt heel erg dat, ik, dat ook ik hier nog woon. <laughs> Sarah Vaughan en uh, Benny Carter, um, After You've Gone It, 1962. Wederom mijn geboortejaar, wat is dat er toch een hoop vrolijks gebeurd in 1962. Um, en ja, dan, dan wordt het tijd voor, uh, voor iets uh, contemporains, zoals dat zo mooi heet uit 2007. de Soil and Pimp Sessions, ik heb ze al eens eerder gedraaid. Een groep uh, Japanners on Speed uh, heb ik ze genoemd. Um, zij brachten in 2007 het nummer Red Clay uit en Red Clay is een compositie van Freddie Hubbard uit de jaren 70, een prachtige compositie en zij doen het even een tikkeltje anders. Luister naar de Soil and Pimp Sessions. Oh, legt u hem daar meneer van Japan de soil en pip. Sessions. Ik zei net al tegen hier, hier, hier haal je geen sushis meer uit, hè? <laughs> toch? Het heeft helemaal niks met Japan te maken. Nee. Maar misschien wel het enthousiasme en uh, het kinderlijke, het kwajongensachtig genoegen wat ze, wat ze hebben. Om uh, um, ja, allerlei effectjes die eigenlijk alweer uit de tijd zijn, toch uh, bij elkaar te brengen. De blijven. verslaafde Gameboy kindertjes en zo, tot ja. in het nachtelijke uur. Hè? Ik heb ze één keer morgen gezien live en ik heb dat al eerder verteld op het no Jazz en het was memorabel. Uh, mo mochten ze ooit in de buurt zijn, ga er naartoe naar de Soil and Pimp Session. Um, en dan is een kleine stap naar Wes Montgomery en het Winton Kelly Trio uit 1965, recorded at the half note. Dat uh, was een club, die heette zo. Uh, op bass Paul Chambers, op drums Jimmy Cobb en de compositie is uiteraard van John Coltrane. Op gitaar luister je naar Wes Montgomery en op piano uiteraard de grote Winton Kelly. Impressions hmm. Je hoort het plezier bij de mensen in de half bij Wes Montgomery en Wynton Kelly... met een uitvoering van Impressions uiteraard. Een uh, nummer van John Coltrane. In um, 2011, dit jaar dus, uh, kwam er een singeltje uit. Gewoon, u weet wel, zo'n uh, zwart schijfje, 7-inch, met een gat erin. 45 toeren van een Nederlands bandje. En dat Nederlands bandje heet Jungle by Night. En dat zijn allemaal uh, begin-twintigers. Uh, echte jonge Nederlandse, ja, Nederlandse jonge honden... Um, die een zwak hebben voor afro-jazz. En nou, ik dacht, dit is een leuk singeltje, Dat gaan we gewoon draaien in Jazz Tournee generaal. Luister naar E.T. ongelooflijk leuk dat een stel jonge gasten uh, dit soort muziek maken, E.T. van Jungle By Night. En onlangs hebben ze nog opgetreden in Heerlen, volgens mij in de Nieuwe Norge op het Bush Festival. Uh, en dat was een groot succes. Hoe vond je Theo? Ja, fantastisch. <laughs> leuk hè? Eh, jong geleerd is oud gedaan. Ja, leuk, ja, ja, en bij die solo van die trompetus denk je toch, hoe oh, gaat hij het redden, gaat hij het redden. Ja. En, verdomme, hij redt ja, het. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> het blijft leuk. allemaal heel erg mooi in time. Ja. Het enthousiasme waarschijnlijk ook. Ja, zeker. En, ja. Die, en de jeugdige onbezonnenheid. Gewoon, Heerlijk. Eh, wat kan er misgaan? Ja, gewoon doen. Ja, ja. Heel... Kom, we, kom we maar eeuwig in de luier blijven. Zo, ja, ja, ja. Nou ja, om altijd maar... Nou, de luier is misschien luier... niet te ver terug, maar... 28, eh... 28, 28. Ja, gewoon. is dat, ja, 20, uh, het eikpunt ja. Wat was jouw favoriete leeftijd? Boah, dat is moeilijk te zeggen. Daar moeten we dan lang te lang mij vermijden waarschijnlijk. Maar in, ook ongeveer die leeftijd, denk ik. 25, 26, zo. Ja. Laten we er dus straks eens verder over filosoferen oh, okay. in het Jeker kwartier okay. met een goede pin bier. Is een, hey, uh... Dat rijmt man in het Jeker kwartier met een goede pin bier. Dat wordt de slogan. Dat wordt de slogan. Huh? Okay. Dat gaan we straks Maar dat, dat is allemaal pas na 10 uur. We gaan door. En uh, ja, Winton Kelly komt nog een keer langs. Ja, jullie zullen het wel merken. Ik heb een klein zwak voor die man. Um, on Green Dolphin Street is natuurlijk een nummer dat uh, vooral bekend werd in de uitvoering van Miles Davis. Uh, Wynton Kelly uh, nam in 1959 een album op. Dat heette Kelly Blue. En daar speelde de ritmesectie van, uh, um, van Kind of Blue van uh, Miles Davis op mee. Oftewel Paul Chambers op Bas en Jimmy Cobb op drums. En Wynton Kelly, die natuurlijk op Freddy Freeloader ook meespeelde op Kind of Blue... dacht, ik ga een LP opnemen. En weet je, ik noem die LP niet Kind of Blue, maar Kelly Blue. En ik ga ook gewoon On Green Dolphin Street doen. En daar gaan jullie nu naar luisteren uit 1959. Zo so, de Knetter, wat is dat lekker. Wynton Kelly met zijn trio On Green Dolphin Street uit 1959. En um, dan gaan we iets heel anders doen en dan gaan we blues draaien. Een hele goede bluesgitarist was, of is, Melvin Taylor. In 1984 in de, in de hoos van, nou, volgens mij kwam, kwam Robert Cray in die band, in die, in die tijd uit met zijn eerste albums of was het iets later. Nee, Kun je niet helpen, en dat was ook leuk. En, uh, maar Melvin Taylor is eigenlijk een bluesgitarist die um, altijd uh, een, een jazzy tintje uh, aan, uh, aan zijn LP's wist te geven, aan zijn uh, liedjes. En uh, we gaan de komende minuten inruimen uh, met plezier voor deze geweldige gitarist en zanger uh, met het nummer Voodoo Daddy. Can't agree. Yes, we're thinking about getting married. But Lord knows He just don't want to agree. And if I keep... Next to me. Zijn best doen. Melvin Taylor met Fulu Daddy in 1984. En als jullie hier en daar een uh, tikje of een kraakje horen, dan kan dat heel goed, want het zijn allemaal gedigitaliseerde LP'tjes uit de onmetelijke platencollectie van DJ Bluetooth. Waarvoor hulde? Dankjewel, dankjewel. En um, bij het volgende nummer. Um is dat ook het geval? Ook daar zal een tikje of een kraakje zitten hier en daar. We gaan uh, luisteren naar Barry Harris. En um, die heeft ooit een LP uitgebracht ja. onder de titel Luminescence. En um, dat deed hij onder de naam Barry Harris Sexted. En um, ja... Wie doen daarop mee? Volgens mij is die, is die plaat nooit op, uh, op, op, op, op cd verschenen. Dus het is maar goed dat ik hem gedigitaliseerd heb voor jullie. Jullie gaan luisteren naar Pepper Adams op bariton sax, Junior Cook op de Noorsax, Slide Hampton op trombone, Bob Crenshaw op bass en Lenny McBrown op drums en de grote Barry Harris op piano. In het titelnummer van de prestigeplade 1967, Luminescence. I'm <laughs> sorry. So, le ja, ja. <laughs> Lekker druk. De Barry Harris sextet met Luminescence uit 1967. Um, het volgende nummer is een, zo mogelijk nog curieuzer vanwege de bezetting. Ja, we gaan luisteren naar Nana Muscuri. Nana Muscuri en Gaston in generaal. Ja, ze heeft toch in 1962... ...wederom mijn geboortedatum. Het is allemaal niet op datum geselecteerd. Het vandaag, moet zo zijn. Het zou zo moeten zijn. In 1962 uh, mocht Nana Muscuri... naar Amerika vertrekken... ...en een uh, album opnemen in New York. En um, ja, dat heette dan... ...heel commercieel en heel toepasselijk... ...The Girl from Greece Sings. En... Onder andere Quincy Jones werd opgetrommeld om de productie te doen van het volgende nummer Almost Like Being In Love. Netherlands, 12 points. <laughs> ja, dat is toch onherroepelijk de link die je legt naar ja, de schoolie. Het, ja, dat uh, is toch niet te geloven. Nee, waanzinnig. En ook in 62 al had ze dat brilletje. En, uh, ja, ik, op, op, het, op het albumhoesje Hoesje uh, weet Quincy Jones te melden... dat hij toch erg onder de indruk was, was van, van haar zon. schoonheid. Oh. Nou ja, misschien dat. Maar ja, ik, ik krijg er geen strakke plassen van. Ik vind het best leuk, het is curieus, Maar om dat te zeggen, ik, ik een het. geweldig nummer ja, is het ja. niet. Maar ik vond het wel heel erg leuk om Nana met Quincy Jones aan jullie... Te laten horen. Ik heb het toch altijd ook inderdaad wel een beetje uh, constant zien lopen met een mandje Griekse tomaten op dit of dat moment. En wat vijgen aan zo. <laughs> en wat vijgen, ja. Neem maar al respect, absoluut. Ja. ja. Uh, in 1972 um, was er een, uh, een, een kleine traditie van uh, een bepaalde muzieksoort die heel erg uh, populair was. Uh, die had er niet de Curse Singers, de Christy Minstrels, en die waren erg populair in uh, Amerika. En dan hebben we dus over Close Harmony Bands, die um, al dan niet folkmuziek uh, als inspiratie uh, namen. Of uh, zoals hier de Barbara Moore Sound, uh, die een nummer uitbrachten uh, in 1972 en dat heette Hot Heels. gedateerd naar nou, jazz luisteren in je leefkuil... terwijl er een close harmony bijtje zingt. De Barbara Moore more sound. <laughs> nou, jazz luisteren in je leefkuil. Ja. Ja, dus ja. je hebt meteen een tijdsbeeld te pakken eigenlijk. Ja, precies. In je bruin-oranje jurk. En ja. in je zelf gepunkte lectuurmand... Nou ja, laten we, laten we ophouden. We gaan naar 1968. Duke Pearson was een uh, pianist die uh, veel big band-arrangementen schreef. En in 1968 mocht hij van Blue Note een plaat opnemen met zijn eigen big band. En die heette dan ook Introducing the Duke Pearsons Big Band. Jullie gaan luisteren naar A Taste of Honey. Bye. Uh -huh. Bombastisch. Duke Pearsons en zijn big band. A Taste of Honey in 1968. Um, in 1964 kwam er een singeltje uit. Een 7-inch. En er was de tijd dat de singeltjes zelfs nog een titel kregen. En dat singeltje heette The Rocking Tenor Sex of Ellie Chambly. Um, je gaat luisteren naar een... Uh, Waanzinnig, waanzinnig nummer. Het is niet altijd best van kwaliteit, ik heb het gedigitaliseerd, dus uit een van een heel oud singeltje. Um, uh, op orgel hoor je een voor mij een totaal onbekende Dayton Selby en Eddie Chambly op zijn tenor MUZIEK mm mm liep die weg van de microfoon. Eddie Chambly, lekker overstuurd opgenomen. Een singeltje op het Prestige Label in 1964. ehm um en daar komen de viooltjes van de Waalsdorp vlakte van Roeier van Otterlo voorbij. En dat betekent, Theo... Ja, het, het moet zo zijn. Soms is de boekhouding zo streng dat <laughs> uh, kunnen we inderdaad kiezen... ...of voor de helft van dat ene mooie pareltje wat we nog op de lijst hadden. Maar dat komt dan volgende week. En, en, en toch is dit ook geen straf om nee, naar te nee, luisteren. Nee, nee, nee, zeker niet. Ik uh, ga afscheid van jullie nemen. Dank voor het luisteren naar deze uitvoering van Jazz Tourneet Generaal. Uh, ik heb begrepen dat er wat streamproblemen waren met de computer. En we gaan daar heel hard aan werken, want uh, de maat is vol. De maat is vol, De, de maat is vol. De technici van uh, Maastricht FM zullen aan de bak moeten om dit te verhalen. Want ik wil toch echt heel graag dat dit programma overal te beluisteren is waar het beluisterd uh, wil worden. Um... Nogmaals bedankt voor het luisteren. Het programma wordt wel gehaald aanstaande zaterdag tussen 10 en 12, neem ik aan, Theo weer. Uh, nee, tussen uh, uh, 9 en 11. En dat hebben, we met, okay. uh, enige, uh, dat hebben we met een doel gedaan, omdat we in die tijd nog in een norm vallen. Binnen oh, okay. de kiezen norm. Vandaar, vallen. Dus tussen 9 en 11. Zelfs met Jazz Nee general vallen we binnen de norm. Dag! Maastricht <hijen>